4 uur op het baltes met het NOS Journaal. Tientallen gewapende mannen in militaire uniforms... hebben een luchthaven in de hoofdstad Simferopol op het Oekraïnse schiereiland de Krim ingenomen. Dat zeggen verschillende Russische media. Getuigen hebben tegen persbureau Interfax gezegd... dat rond de 50 mannen betrokken waren bij de actie. Ze droegen dezelfde kleding met Russische marine-emblemen... als de mannen die gisteren gebouwen van de overheid hebben bezet. Ze hebben de Russische vlag gehezen. De spanningen op de Krim lopen de laatste dagen op. Veel Russen zijn er niet blij mee met de omwentelingen in Oekraïne... sinds de Russisch gezinde president Janukovic vorige week vluchtte. Twee Roemenen die in 2012 zeven schilderijen roofden uit de kunsthal in Rotterdam... hebben in hoge beroep lagere straffen gekregen. Dat melden Roemeense persbureaus. Hoofdverdachte Dogaru is veroordeeld tot zes jaar cel. Dat is acht maanden minder dan zijn eerdere straf. Handlanger Dani was oorspronkelijk ook veroordeeld tot zes jaar en acht maanden cel, maar houdt er nu nog vijf jaar en vier maanden van over. De nieuwe straf wordt nog verminderd met het voorarrest. De twee Roemeense kunstdieven zitten al dertien maanden in de gevangenis. De gestolen werken zijn nog steeds spoorloos. Vermoedelijk zijn de schilderijen van onder meer Matisse en Picasso verbrand. Reisorganisaties laten vandaag extra vluchten uitvoeren... om duizend Nederlanders terug te halen uit badplaatsen in de Egyptische Sinaï. Reisorganisatie TUI heeft 400 gasten in onder meer Sharm el sheikh Voor hen worden zeker twee extra vluchten ingezet. Met 180 vakantiegangers van TUI was donderdagavond nog geen contact geweest. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies aangescherpt... omdat er een reële dreiging is van terroristische aanslagen. Nederlanders in een van de badplaatsen in de Sinaï... krijgen het advies om te vertrekken. Het weer grotendeels droog vannacht. De temperatuur zakt tot rond de 4 graden. Vandaag begint droog met wat zon. In de loop van de dag neemt de bewolking en de kans op regen toe. Het is overdag zo'n 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Agnes, is de lijn nog open? Ja, de lijn nog open. Ja, ga, je bent toch niet in de tussentijd weer naar je Sudoku's gelopen? Ja, wel. Lekker ben jij. Ja, Zit ik nou, midden in een gesprek. Gaat even, wacht even hoor, ik ga even een woordje leggen dan in WordView. Ja. Nee, ja, goed. We, we zaten, want het is, het is best belangrijk, we zaten in Leviticus um, 18, 18 vers 22. Ja, en dan ga ik het even voorlezen. Ja, en gij zult geen gemeenschap hebben. Nou, dat heb je al op je, op je mail, hè? Ja. En gij zult geen gemeenschap hebben met een. met één die van het mannelijk geslacht is. Zoals men gemeenschap heeft met een vrouw. Een gruwel mm, mm, is het. Mm. Vind ik zo'n mooi woord. Groen. Ja, gruwel is een mooi. Ja. Prachtig woord. Ja. En met geen enkel dier zult gij vleeselijke gemeenschap hebben. Nee. Om u daarmee te vermenigvuldigen, nee... mee te verontreinigen, ik wou zeggen... vermenigvuldigen. Nee, vermenigvuldigen met een dier wordt, ik weet het niet zeker... Ja, maar wordt best lastig. lastig. Ja. Ja. Uh, dus het moet niet te verontreinigen. Uh, en een vrouw... daar komt-ie. Ja. En een vrouw mag niet staan... voor een dier... om daarmee gemeenschap te hebben. Schandelijke ontucht... is het. Staan. Dus die vrouw mag niet met een dier... Maar er staat niet bij, ook niet met een vrouw. Oh, oké. Okay. Dat, dat wilde jij toch weten? Ja, nee, ik ben blij dat het even duidelijk is. Dus <laughs> ja. een vrouw met een vrouw mag eventueel wel. Een vrouw met een dier ja. mag niet. Een man met een dier mag niet. En een man met een man mag niet. Voilà, dat is het. Nou, hartstikke goed, Agnes. Dank je wel. Dag. Ja, terug naar je Sudoku. Alsof het allemaal heel normaal is om, om drie minuten over vier voor te lezen uit de Bijbel en dan weer door te Sudoku. -en. Dag Agnes. En dan is het nu inmiddels vier seconden over vier minuten over vier. En dat betekent dat traditioneel het moment is aangebroken voor disco. Oh, wacht, ik doe wel even mijn eigen muziekje nog. Radio 1 Max. zuster met Astrid de Jong. Zo, en dan is het nu 44 seconden over 4 minuten over 4. Ook een mooi moment om over te schakelen op de disco. Blijf in de tussentijd bellen naar 0800 1121 met vragen en antwoorden. En dan draai ik de Dolly Dots en PS. Ah, oh, oh. De Dolly Dots en PS waren dat bij Radio 1. Bij Nachtzuster van Omroep Max 0800 1121 is het nummer... dat je gewoon kunt blijven bellen als je een vraag hebt. Of als je een antwoord weet op de vraag over de schrikkelmaand. Waar komt dat woord vandaan? Uh, hoe een kabeljon weet in welke kleur die moet veranderen. Uh, het Volkslied, waarom dat niet wordt meegezongen. En ik kreeg al via de mail even een bijdrage. Nee, de vraag was, voor wie wordt dat nou eigenlijk gezongen? Nou, hij was een beetje tweeledig, maar alle antwoorden zijn welkom. Uh, de prinsen van Oranje ben ik vrij onverveerd. Die zin in het volkslied. Wat betekent het nou eigenlijk, vraagt Hans zich af. Sjoerd wil weten wie de filmkeuring doet. Want zijn zoontje van zes uh, was toch nog wel wat jong voor de Lego-film, zegt Sjoerd. En meneer Daams wil graag weten hoe het zit met Adam en Eva... die alleen maar zonen hadden. En hoe is dat dan uiteindelijk een verdergaande familie geworden? 0800-1121. Dat is het nummer dat je kunt bellen met je vragen... En ja, antwoorden. Uh, Alfred? Ja? Hallo? Dag nog. Dag, toch. Dag, Alfred. Ik heb een antwoord op de vraag... Um, onverveerd wat dat is. Ja, nou vertel maar. Uh, dat is ouderwets Nederlands voor onvervaard. En onvervaard, dat kennen we nog een beetje... ...van de uitdrukking voor geen kleintje vervaard. Ja. Vervaard betekent... Uh, uh, angstig. ...angstig zijn. Ja. Onvervaard betekent dus niet angstig zijn. Dus de prins van Oranje was niet bevreesd, was niet bang. Hè? Maar het is toch... Uh, uh, ...de prinsen van Oranje ben ik vrij onverveerd? Ja. Dus dat betekent dat hij niet euh, angstig was. Van de prinsen van Oranje? Ja. Dat is raar. Nee, niet van... Euh, euh, euh, voor de strijd die hij uh, aanging... voor de onafhankelijkheid van Nederland. Oh ja. Dus dat zinnetje betekent eigenlijk... Ik, prins van Oranje, ben vrij, laten we zeggen, tamelijk onbevreesd. <laughs> dat vind ik ook wel, het is wel niet een beetje dwangmatig rijmen. Niet bepaald, <laughs> bepaald uh, bang. Ja, oké. Okay. Dat wil het eigenlijk zeggen. Ja. En uh, dat was nog meer een vraag. Uh, uh, hoe komt dat dat wij dan zijn? Dat hij uh, uh, had over... Uh, de koning van Hispanië heb ik altijd geëerd. Ja. Nou, nou dat vraagt op Philips II en zijn vader Karel, uh, Karel V. Hmm. Uh, uh, uh, die hadden maar liefst 17 titels. Ja, dan is het tv gevraagd, uh, vind ik, van de auteur uh, van het. Uh, van het Wilhelmus om alle zeventien titels te gaan noemen. Ja. Uh, Philips II, ook zijn vader Karel V, was hecht, bijvoorbeeld hertog van Brabant. Uh, uh, Graaf van Vlaanderen, Heer van Mechelen en zo zijn er nog veertien uh, andere titels. Oh ja, nee, dan kunnen we wel even dus doorgaan. Dan kan John Newbank uh, een de puntje ja. Ja. Om dat allemaal op te sommen is natuurlijk ondoenlijk en... Kort samengevat, ja. iedereen begreep natuurlijk met, als hij zei... koning van Spanje, dat dan Philips II... Tuurlijk, werd. Philips II. Uh, de Alfred, en, mag ik je uh, hartelijk... De... Wacht even, Alfred. Blijf anders gewoon even hangen. Ja, ja want ik heb inmiddels ja. contact met de collega's van 3FM... Frank van der Lende en Herman Hofman... want die, die verschijnen ook met een vraag te zitten. En als de collega's natuurlijk ergens mee zitten... moeten we onmiddellijk te hulp springen. Hey Astrid. Hallo 3FM. Meteen een muziekje Hoi. op de achtergrond ook. Ja, lekker hè, meteen sfeer. He, heerlijk om weer eens uh, 3FM te horen op mijn koptelefoon. Nou, dat mag altijd al hoor. Dat ik dat dat naar jou luister. 3FM. Ja hoor, je bent van harte welkom. Je mag gewoon hier ook altijd inbellen: hè? 09091336. En uh, <laughs> dan krijg je mijn bellen straks, straks over de Bijbel. Ja. Wij hebben ja. vragen aan jou. Ja. Uh, wij, Herman en ik, uh, zijn verzot op het programma met het mes op tafel. Ja. Van jouw omroep? Ja, van Max. Ja. ja. En nu willen wij zo snel mogelijk eigenlijk meespelen met dat spel op tv. Willen jullie meedoen met, met het mes op tafel? Ja. Maar jullie zijn geen doelgroep? Nee, nee maar, maar op, het, op het aanmeldformulier staat... jonge mensen en vrouwen. Dus die, dat, die, dat die voorrang krijgen. Dus Echt dat waar? Video. Staat het op het aanmeldformulier? Ja. ja. En, en hebben jullie het al ingevuld, het aanmeldformulier? Nee, dat dan weer niet. Nee, maar die moet met de post en zo. Het is Omroep Max. Hè? Dus ja, dat, ja, ja, ja, een briefkaart. Een ja, ja. Ja. <laughs> maar ik dacht, misschien kan jij iets fixen als almachtige op Radio 1 daar... en natuurlijk was de dond bij Max. Eén van de cordy kunnen we wel zeggen. Nou ja, ik, ik wil het wel proberen, maar dan uh, stel ik voor dat we heel even kijken... of jullie met het mes op tafel veeig zijn. Nou, kom oh, maar door. Ja, ja? Uh, do, do, do, want ik heb hier natuurlijk gewoon het hele archief van Omroep Max. Dat, dat heb ik <laughs> altijd tot mijn beschikking. Uh, laten we even kijken, even luisteren. Was het ook weer, wat is de vijfletterige afkorting... voor de gemiddelde rente tussen banken onderling... die een rol speelde in de fraude bij de Rabobank? Ja. Ja, dat weet ja, ik. Ja. ja, dat weet ik. Het ligt op het puntje van je oh. tong, Herman Hofman. Ik oh, dat idee. heb ik zo vaak gehoord. De, de, de, de pidoor of zo. Oh, bij de goed, Herman. Gewoon ook. Ja. Wat is het? Nou, als je Hoe is nog... je dat nou gewoon Piet het door, hele alfabet. Wat zei je? Pidor? Nee, nee, dat is dan niet. Ah, en er is ook niemand de de die handen. jullie nu sms met het goede antwoord... terwijl ik er 8000 pinnen krijg in één keer. Goed, maar Liebhoorn was het. Lienborg. Ja! Yes! <laughs> nou, nog eentje nog dan. Eentje. Nog eentje. Ja, okay. En tenslotte aardrijkskunde. Speleologie is een tak van de aardwetenschappen. Welk onderwerp bestudeert deze tak? Ja, uh, spelonken natuurlijk. Ja, bergen. Nee, spelonken. Ja, maar daartussenin... Nee, nee, nee, wacht even. Een berg is iets anders dan een spelonke, ja. Frank en dan Herman. Dan ga ik mee met Herman. Nee, ik, ik ga nu inzetten. Ik zet 80 euro in. Oh, dan moet ik mee of niet? Ik pas. <laughs> wacht, dan spelen jullie nou met elkaar of tegen elkaar? Tientje in de pot. Uh, hoeveel in de pot? Tientje. Je <laughs> okay. Maar, wat is het? Um, ja, dan moet ik het ook even op Ik heb geen idee. <laughs> nee, ik weet het wel, want, want het, is ja, het is bijna goed. Grotte, had je moeten zeggen. Maar ik reken het goed. Ik reken nou, het goed. Ik, ik vind dat jullie het er aardig af op, <laughs> Heel redelijk afbrengen. Ik ga eens even kijken wat ik voor jullie kan doen, ja? Nou ja, ik wil even ter zake komen. Wat, ja. wat is de deal die we kunnen sluiten? Nou, volgende week donderdag, dan bellen we. En dan ja? zeg ik wat de baas ervan gezegd heeft. En dan ga ik een goed woordje voor jullie doen zin Dankjewel. ik ga. Oké, okay. de Frank. Dat, ja. wordt, dat heb ik nu al door. Weet je, dit zijn gewoon even niet in mijn vragen. Maar ik uh, ik ja, weet het nee, nee. Niet. Ja, inderdaad. Ik weet, ik weet ook niet zeker of je het nog moet willen. Denken jullie daar ook nog even over? Nou, dan spreek ik jullie <laughs> volgende week. Goed? Ja, goed. Dankjewel, Dag, mannen van 3FM. Zo, nu kunnen we ook weer afvinken. Zo. Ja, ja, ja. 3FM 0800 1121. Want je luistert natuurlijk gewoon naar radio 1. En uh, daar kun je al je vragen en je antwoorden nog steeds doorgeven. En ik was in gesprek met Alfred. We zaten midden ja. in een, uh, zeg maar, die was me echt helemaal aan het bijpraten. En toen kapte ik je bruut af. Want je zei... Maar je zei ook, ik zal het even kort samenvatten. En toen ging je het heel lang samenvatten, Alfred. Hm. <laughs> maar in ieder geval, we zaten midden in de volksliederen. Ja. Ja, dus wa waar waren en, we gebleven? Uh, het, het sloeg op: uh, uh, waarom staat er koning van uh, Hispanië? Ja, koning precies. En Spanje. toen zei jij, iedereen weet dat natuurlijk ik dat ik het Philips. Heeft... Ja. Ja, en dat slaat op Philips uh, II en zijn vader, Karel V. Want die had uh, Willem van Oranje steeds geëerd. Uh, en Philips II en zijn vader, die hadden, uh, wat ik al zei... maar liefst 17 titels. Uh, want ze waren uh, hertog van Brabant, graaf van Vlaanderen... heer van Mechelen en zo waren dan nog veertien andere titels. Ja, nu kun je van de opstellen van, de, van het Wilhelmus niet verwachten dat hij uh, in één koplet maar liefst zeventien titels gaat, uh, gaat, uh, gaat noemen. En iedereen wist in die tijd natuurlijk uh, wie er bedoeld werd met koning van Spanje. Dus wat is er nog simpeler dan die term koning van Spanje te gebruiken? Je ja, ja. moet je er niet achter zoeken. Nee, het is een beetje dat als we nu zeggen van... en uh, twittert het rond aan iedereen... en dat we dan over twintig jaar zeggen van... goh, wat bedoelden we ook weer met Twitter? Ja. Ja, ja. dat is ja. ook zo. Ja. Goed. Maar er waren nog meer vragen. Oh. Uh, uh, onder andere wel of niet meezingen. Ja. Uh, uh, naar mijn mening... Uh, zingen uh, die spelers op het voetbalveld het Wilhelmus niet mee... ...omdat ze de tekst niet kennen. Vandaag de dag, Vandaag de dag uh, wordt er nauwelijks nog op de lagere school het Wilhelmus bijgebracht. Uh, ik leerde dat nog vroeger op de lagere school. Ja, tegenwoordig heet dat basisschool. Maar ik, eh, een van de eerste eh, liederen eh, die ik leerde op de op de, ja, dan nou heb ik het over de, de, de wat tegenwoordig heet dan de, de zevende of achtste groep. Vroeger was dat vijfde of zesde klas. Ja, leerde je het wel helmen van buiten. Ja, ja. Ja, ja maar, maar tegenwoordig is dat niet meer zo. Maar, maar dat is eigenlijk, dat is, dat is niet een verklaring van, uh, van hoe, dat, uh, hoe dat nou precies zit. Want uh, want eigenlijk. Nee, maar eigenlijk is de vraag van waarom bereiden we het niet beter voor? Dus dat zou, dat zou dan moeten zijn dat we, de, dat we het wel uit ons hoofd kennen allemaal. Ja, eigenlijk wel. Dus het, het is, is niet een verklaring, het is alleen maar nog erger. Eh. Uh. Ja, het zou eigenlijk, ja, ik mag dat woord niet meer gebruiken geloof ik, maar het zou toch eigenlijk moeten dat, dat iedereen... Ja, moeten, dit... ja. Ja, ja, ja. Mm -hmm. uh, uh, maar ik heb ook nog een antwoord op oh, uh, de ja. vraag met betrekking tot schekeljaar, schekelmaand en schekeldag. Ja. ja. Uh, uh, het betekent eenvoudig, schrikkelen betekent overslaan. Oh, betekent dat overslaan? Overslaan. Dus je slaat een dag over. De 29ste februari, want dat is de schrikkelmaand. Ja. En dat, die dag sla je dan over. Want één keer in de vier jaar heeft de maand februari 29 dagen en niet 28 dagen. Nee, dat hadden we al duidelijk gesteld. Maar, maar je zou dus eigenlijk ook kunnen zeggen... kinderen die vragen worden overgeschrikkeld. <lacht> Ja, maar uh, uh, laten we zeggen, die categorie bestaat niet, hè? Oh. Dat zeggen wij niet. Oh, oké. Okay. Wij, wij gebruiken uh, het, het woord schikkelen eigenlijk alleen maar... Uh, in schikkeljaar en schikkelmaand en uh, schikkeldag. Ja, ja. Nu, nu tegenwoordig wel, ja. En dan heb ik ook nog... Uh, een, uh, een deel antwoord op de vraag van de chameleon. Ja. Dat heeft niks met, met, uh, met de ogen te maken. Oh. Maar het heeft te maken met de huid. Oh. De huid plat zich aan alles, alles weer kaatst, licht. Dus uh, de groene bladeren kaatsen licht, zonlicht... En dan komt dat op de huid van een chameleon en die verwerkt dat. Een bioloog zou uh, exact kunnen vertellen hoe het, hoe het in elkaar zit. Maar het heeft dus niks met ogen te maken, maar met de huid. Ja, maar het en blijft huid... raar, want je huid kan toch niet voelen wat voor kleur een boomstam bijvoorbeeld oh nee? is? Oh, eh, uh, eh. Uh, uh, uh. Ga maar eens in de zon liggen, dan merk je uh, of je wel of niet voldoende pigmenten hebben, uh, uh, hebt. En zo is dat ook bij de chameleon. Die heeft uh, een of ander foefje in de huid zitten, waardoor uh, de chameleon gaat verkleuren. En dus zich aanpast aan de kleur van de omgeving. Een bioloog, daarom zei ik ook in het begin, ik geef een deel antwoord op de, op de vraag. Een bioloog, zou je precies kunnen ja. vertellen hoe het in elkaar zit? Ja, maar vreek slaapt. Wat zeg je? Dat de biologen die slapen over het algemeen s'nachts, want die hechten heel veel belang aan hun dag-nachtritme. Ja, ja, ja, ja. <laughs> Maar goed, uh, uh, dat was maar een, uh, een, uh, een deelantwoord uh, op, de, op de vraag van, uh, van de chameleon. Wellicht dat er toch nog een wakkere bioloog is die uh, het uh, precieze kan vertellen. Ja, ik hoop het ook. Dankjewel. Maar je hebt in ieder geval antwoord op de vraag naar onvervaard. Ja, die, die hebben we binnen, en, die en vinken we af. Jaar. Ja, hey, uh, bedankt. Ja, okay. <laughs> Goed Daag, dag, dag af. Hoi, okay. Ton. Ja, goeienacht Goeiendag. Ga uh, naar Ton, uh, Rotterdam. Dag Ton, Rotterdam. Uh, ik heb even een, nee, ik heb even een, um, een vraag en dat is weer uh, uh, bijbelachtig. <laughs> ja, hoera <laughs> En ja. <yeah. laughs> mm. En het gaat uh, bij mij even de vraag en het gaat over de gedeelte van uh, de Openbaring 13. Oh. Maar dan wil ik eerst uh, even een stukje geschiedenis erover uh, uh, uh, zeggen. Oh, over de, de 20ste eeuw. Nou, uh, kijk. Na de Eerste Wereldoorlog. had je natuurlijk uh, enorme ellende in, uh, in Rusland. Ja. Een uh, burgeroorlog. En, uh, nou, het was. Uh, <coughs> in 1 januari uh, 1921. werd de Sovjet-Unie. Die gingen daar naartoe natuurlijk na de Eerste Wereldoorlog. Een hoop ellende natuurlijk. En uh, het communisme was dan het grote. Ja. Uh, veel mensen die daar naartoe gingen natuurlijk. Zeg, uh, Ton, uh, ik vind het heel gezellig hoor. Ja. <laughs> maar kunnen we uh, zeg maar doorspoelen naar uh, zeg maar een, een paar jaar later? Dat heeft het daarover? Ja, maar het is allemaal leuk en aardig. Maar om, uh, ja, om maar zes ik uur begint even het... vertellen ja. of het, <laughs> het gaat over de Bijbelgedeelte. En het Bijbelgedeelte. Van de Tweede uh, het Wereldoorlog. Mijn gedachte... Eerste... En, uh, ja. in, uh, op 1 uh, juli 1987... Ja. Heeft uh, Gorbachev... Heeft uh, de Sovjet-Unie... Dat werd dan Rusland. Dus alle mensen weer juichend... Uh, hè, dat het... En kijk... De vraag is, want ik heb geen internet... Hè, om dat allemaal te kunnen zien. Nee. Inderdaad, uh, kijk, het gaat om uh, 66 jaar en 6 maanden... Ja. dat de Sovjet-Unie heeft bestaan. <laughs> en het was uh, totaal de Bijbel... Uh, Wacht even, of, Ton, uh, ik uh, weet een uh, betere manier. Ton, was, uh, Ton! Ja? Ja. Weet, ja? Je, weet je wat we doen? Je stelt eerst je vraag... En als ik dan niet begrijp waar het vandaan komt... dan proberen we het in de omgekeerde volgorde alsnog... met een soort vraag-en-antwoord-interview-gebeuren duidelijk te maken. De vraag is gewoon of het inderdaad... Uh, dat de Sovjet-Unie alleen 66 jaren en zes maanden heeft bestaan. Oké, okay, dus je wil ja, weten of de Sovjet-Unie... Natuurlijk... 66 jaar en zes maanden heeft bestaan. Ja, en dat heeft met uh, gedeelte van de Bijbel te maken. Met uh, de openbaring. Want kijk, de eerste mens die naar de, met een raket naar de hemel ging, en dat was een, een Rus. En ja. die heeft wel gezegd tegen iedereen, tegen de hele wereld van uh, God heb ik niet gezien. Mm. Ja. En het is natuurlijk dat uh, het is een, een soort uh, Satanachtig uh, uh, gedeelte wat er in die openbaring staat. En de vraag is gewoon: want wij, een internet heb ik niet, en dat is jammer, anders zou ik het allemaal uh, die geschiedenis of het inderdaad in uh, juli... Uh, 1986, uh, ...1987 is geweest dat Gorbachev van, Rusland, van de Sovjet-Unie Rusland heeft gemaakt. En dat er inderdaad precies 66 jaren en 6 maanden zijn geweest. Het bestaan van de Sovjet-Unie. Goed. Nou ja, ik, ik ben benieuwd of iemand mee heeft zitten tellen... ...en diegene die belt dan naar 0800-1121. Ja. Dat hebben we toch mooi kort okay. samengevat, hè, Ton?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 We reizen met de kinderen, al zijn ze nog wat jong Door het eindeloze woud, waarover ik zo even zong Een lommerijk en zeer onoverzichtelijk terrein Waarin men zich gelukkig prijst dat er geen levens zijn We zijn op weg naar Omsk, maar de weg daarheen is lang En daarom vullen wij de tijd met feestelijk gezang Intussen gaat zich iets bewegen in de achtergrond Iets donkers en iets talrijks, en dat lijkt me ongezond ze zijn nog vrij ver achter ons, ik zie ze echter wel. Het is een hele massa en ze lopen nogal snel. En door ons achterna te lopen halen zij ons in, wat onvoordelig uit kan pakken voor een jong gezin.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 Hier, troika daar. Ja, je ziet er veel dit jaar. Troika hier, troika daar. Overal zit paardenhaar. hier, troika daar. Steeds uitvoer het leverbaar. Zachtjes hier, de samovar, Zag je Met islavisch handgebaar. Doe het zelf met nauw schaar. Troika hier, troika daar. Is dat nu niet wonderbaar? Troika hier, troika daar. Twee half om en één Tartaar, troika hier, troika daar. En liefdadigheidsbazaar. hulde aan het Gouden paar. Goeioers uit een staat gij daar. Trojka hier, trojka daar. Moeder is de koffie klaar. Trojka hier, trojka daar. Kijk, daar loopt een adelaar. Trojka hier, trojka daar. Is hier ook een abatwaar. Pas gitaar en klapzikaar. Blink gebouwde wedunaar. Leef onze goede cel. Dat ruimt er nog veel op zaar dan. Hè? De dode rit van Dr. Anders P. was dat. 0800 1121. Dat is het nummer dat je nog steeds kunt bellen met vragen of antwoorden. De schikkelmaand, dat weten we nu. Dat komt van schrikkelen, oftewel overslaan. De chameleon is nog niet helemaal duidelijk. Het schijnt dus niet via de ogen te gaan. Maar hoe weet een chameleon dan welke kleur die aan moet nemen? Ton die wil nog steeds graag weten waarom... Het volkslied niet door alle sporters wordt uh, uh, meegezongen. En dan werd er inderdaad gezegd, gezegd nou, veel kennen de tekst niet. Nee, inderdaad. Maar waarom wordt dat niet wat beter voorbereid? Dat vroeg Ton zich af. Maar hij wilde ook graag weten voor wie er nou eigenlijk... het volkslied gezongen werd. 0800 Ehm um, Even kijken. Sjoerd wil graag weten wie er verantwoordelijk is... voor de filmkeuring. Meneer Daams vraagt zich af hoe het kan dat als Adam en Eva... alleen maar zonen hadden, dat daar dan toch uiteindelijk... Uh, ja, weer kinderen uit voort zijn gekomen. En Tom, die had zojuist de vraag of het waar is dat de Sovjet-Unie 66,6, nee, 66,2 jaar heeft bestaan. Namelijk 66 jaar en 6 maanden. 0800-1121 met alle antwoorden. Hans, goeienacht. Dag Astrid. Hi. Hi. Ik wanneer de radio hem zetten. Ja. Zo, als het goed is, dan zijn we nog Veel beter. Het is niet. Afschrijf, ik kan het niet. Ja. Een keer doen we zo. Ik had een vraag. Ja. Als we een trajectcontrole hebben. Wat? Uh, je als je, je wat zijn. hebt? Traject, trajectcontrole. Trajectcontrole, ja, ja. Trajectcontrole, en je mag de honden rijden. hè? Ja. En de matrixborden geven aan door wegwerkzaamheden, werken omstandigheden, je mag er maar 80 gaan rijden. Hmm. Past die trajectcontrole zich automatisch aan, ja of niet? Oh, ik weet het niet hoor, maar een trajectcontrole, hoe doen ze dat? Is dat met flitsers? Nou, dan, met flitsers, ja. Oh oké, okay. dus of ze de flitsers dan uh, bij, uh, bijwerken. Wij stellen dat, dat in plaats van 100 nog maar 80 gereden mag worden. Of dat die gewoon op 100 blijven staan. En het lijkt mij dat als de matrixborden op 80 staan, dat je dan geflitst moet worden als je 90 rijdt. Ja, maar de normale snijder is 100. En daar zijn die camera's op ingesteld. Ja. Maar goed, het gaat, het, de melding op de matrixborden is dan misschien niet van je wordt geflitst bij 80. De melding op de matrixborden is: het is gevaarlijk voor de wegwerkzaamheden als je harder rijdt dan 80. Ja, dat klopt. Maar ja. als ik dan toch 100 ga rijden, als ik dan toch 100 ga rijden, flitsen ze dan toch? Of flitsen ze dan bij 80? Oké, okay. ben je net geflitst of niet? Nee. Dat je 110 reed en dat je even wil weten hoe hoog de bekeuring wordt. Nee, nee, mijn vrachtwagen kan niet harder. Die kan maar 90. Oh ja, dat scheelt weer. Maar ja, dan kun je dus bij 80 opeens wel geflitst worden. Bij 80 opeens wel geflitst worden en normaal wordt je niet geflitst. Ik dacht vroeger altijd dat, ze echt, dat er daadwerkelijk een soort fototoestelletje in die palen zat. Met een rolletje. Dat ze dan s'avonds het rolletje eruit moesten halen. Nou, dat, dat, dat zal niet één keer per dag gebeuren. Dat zal één keer per week gebeuren. Maar er is inderdaad, inderdaad nog een rolletje in. Nee, want ik, ik bedoel, op een rolletje kunnen maar 36 foto's. Dus dat doen ze niet een week mee, Hans. Ja, maar daar kunnen meer foto's op. Oh ja, dat is natuurlijk Annie, een speciaal. Flitskastjes fotorolletje. Ja, ja in ja. Nederland doen ze alleen maar het kenteken fotograferen, maar in Duitsland wordt dus de hele cabine gefotografeerd. En dan oh. kun je jezelf terug zien hoe je in de cabine zit als je geflit bent. En hoe zit jij in de cabine, Hans? <laughs> Op mijn stoel. Oh, ik ah, zeg, ja, ik een, ja, maar ik had toevallig een hele, hele, uh, hoe moet ik dat zeggen, een vreemde houding aangenomen toen ik geflit werd. Oké, okay, dat wil ik niet weten, geloof ik. Nou, ik had mijn linkerhand uh, uh, op mijn dashboardkastje uh, linksboven en uh, mijn rechterhand gewoon aan het stuur. Maar waarom dus zit je met je linkerhand op het dashboardkastje linksboven dan? Omdat ik pijn aan mijn schouder had en ik wou mijn schouder afvragen. <laughs> en net op dat moment. <laughs> ja, dat is dus echt waar. Na op dat moment. flits! Ja, en maar dit gedaan, is... Daar kwam mijn baas met de foto van hoe zit jij in de vraag. Echt of? waar? Ja. Ja, ja, ja, ja, ja. ja het ja, het was maar 15 euro. ik dus kreeg er 87 euro. Maar, 80 hè? 80. maar, nee, maar waar, waarom kreeg je dan 15 euro? Toch niet omdat je met je linkerhand aan de, aan de rechterkant... bovenkant van het kastje van de dashboard zat, toch? Nee, nee, nee, nee. Ik nee, had nee, 87 euro, ik kreeg er 80, nee, 12, 80 mocht Oh, oké. Okay. Ja. Maar dat moet je niet meer dat doen, hoor. Want als je last van je schouder hebt... want, en, want als er net een eekhoorntje oversteekt... dan ben je natuurlijk niet op tijd. Ik ga met mijn voeten, niet met mijn handen natuurlijk. Oh ja, dat is waar. En anders rij je gewoon over het eekhoortje heen. Ja. Nee, nee, nee, nee, nee. Nou, ik moet dit... altijd gesprek hebben voor de dieren. Ja, maar als een eekhoorntje... Nee, maar als je, dat moet je dus niet doen, want er zit er weer zo'n vrouw in een Fiat Panda achter bovenop je. Of, of, of een man in een Audi. Dat kan ook natuurlijk. Maar terwijl je kunt dan beter altijd, heb ik geleerd op rijles ooit, beter over het eekhoortje heen rijden. Ja, maar ik vind dat zo zielig. Dat is waar. Dan denk je als een eekhoorn onder, onder een vrachtautoband komt, wat er nog van overblijft. Nou ja, niks. Nee, dus dan weet hij het ook niet meer mag. hoor. Nee, maar ja, er blijft maar, natuurlijk ja, wel een volledige ja, eekhoor en familie achter dan. Ja, en dat is ook zielig. Ja. Die mensen daar naar moeder of, of de vader en die kleintjes krijgen geen eten meer. Oh, ja, dat ja niet is geweten Het hebben. is natuurlijk de vader die ook nog eens een keertje op zoek was naar voedsel. Het is wel een voedsel drama wat zich hier nu aftekent. Ja. Ja, dat is, dat, is, dat is toch in- en triest en eigenlijk als ik dat zou doen. Ja. Dan laat ik dat eekhondje toch rustig oversteken, dat ze voedsel voor de hele familie kan halen. Dat je even stopmiddel op de A6: ja, bijvoorbeeld dat eekhondje even rustig over kan doen. steken. Ja. ja, want eikeltjes liggen ja. soms bij de Gedechnischkirchen en soms op het Alexanderplein. Ja. Maar daar zie je dus weer dat Zie je dus hoe weinig egorges. Hé, hey, maar even, even nog heel iets anders. Hè. Even te om terug te komen op dat schrikkelijke gebeuren. Ja. Dus als, ik het, als ik het goed begreep heb, is het alleen maar een schrikkeljaar en een schrikkelmaand en een schrikkeldag. En dan zal ik natuurlijk de plank wel helemaal misgaan. En dan zal ik natuurlijk alle limbos van over me heen krijgen. Ja. Maar we hebben toch ook nog zoiets als schrikkeldraad? Ja, dat is uh, over. Dat is, dat is schrikkeldraad dat je moet overslaan, denk ik. Ja. Nee, maar dat komt natuurlijk gewoon van dat je je kapot schrikt als je het aanraakt. Oh, in plaats van schrikdraad hebben ze maar schrikkeldraad. Schrikdraad heet het toch ook officieel? Ik zou door wij zeggen hier schrikkeldraad. Ja, maar ja, dus ik denk van, hey, dan dan jullie stoppen ook oh, midden op de, op de snelweg voor <laughs> ekelrentjes. Schrikkeldraad, ik schrijf ja. het op, ik neem hem nog even mee. Maar het zal gewoon van schrikdraad komen volgens mij. Ik ja. wil het niet weten. Nee. Nou, Hans. Ja. Bedankt. Graag gedaan. Aanvaard Een prettige uitzetting. Tot volgende week. Oké. Okay. Hou je op... veilig, hè? Voor het Bijbel gebeuren toch mijn hoogtaal, als God blieft, hè? Dan spreken we ons volgende week misschien weer. Eh, uh, oké. Okay. Tot dan, hè? Oké. Okay. Dag. Tot dan. Dag. Dag, dag. 0800 Doei. 1121. Oost-Berlijn, Unter den Linden.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 Soms op het Alexanderplein. Over de muur van Klein Orkest was dat. 0800 1121 is het nummer dat je kunt bellen als je verstand hebt... van schrikkeldraad, trajectcontroles, uh, de Sovjet-Unie... Uh, Adam en Eva en hun zonen... Uh, de filmkeuring, het volkslied, chameleonnen, uh, chameleons. En uh, ja, als je een nieuwe vraag hebt, 0800-1121. Herman, goeienacht. Goeienacht, Astrid, met Herman. Zeg het eens. Astrid, ik heb uh, twee antwoorden en ik heb een uh, vraag. Nou, uh, dan beginnen we met de antwoorden als jij het goed vindt. Oké. Okay. Nou, ik wilde antwoord geven op die vraag in verband met die zonen van uh, Adam en Eva. Ja. Uh, als je het uh, verslag in de hele context leest daarover in Genesis, dan wordt er op een gegeven ogenblik in hoofdstuk 5 van Genesis gezegd als een soort uh, samenvatting van het leven van Adam. Toen Adam 130 jaar was, wordt gezegd, verwekte hij een zoon die op hem leek. die zijn evenbeeld was. Hij noemde hem Zet. Na de geboorte van Seth duurde Adams leven nog 800 jaar. Zo, hij verwekte zonen en dochters. En in totaal leefde hij 930 jaar. Dus Adam had uh, samen met Eva behalve zoons ook nog dochters. Dus de conclusie zou moeten zijn dat uh, Kain en uh, Abel ligt uh, met een van de... Zusters vertrouwd zijn. Maar ik, kan, ik, ik weet dat je de Bijbel soms, zeg maar, met een. Uh, nou, niet met een korretjes houdt, maar zeg maar met een eigen interpretatie of met een. Uh, ja, dat je, dat je sommige dingen. Uh, nou ja, goed dat. Maar, maar hoeveel? 830 jaar? 930 jaar? Ja, er staat hier dat hij. Na die geboorte van die ene zoon leefde hij nog 800 jaar. En in totaal leefde hij 930 jaar. Daarna stierf hij, zegt het. Uh, verslag in Genesis 5, vers 5. Goh. En dan wordt er tussendoor gezegd... hij verwekte ondertussen dus zonen en dochters. Ja, maar ja, de gedurende 930 jaar... Dan, uh, dan, uh, dan lukt dat wel. Ja, er kan het ook niet zo heel veel kwaad... als je dan een broertje of zusje treft, toch? Als, het, nee, als dat zusje nee, goed, dan dat uh, 120 jaar ouder zijn. is. Ja. Nou, wat Dat wel. zou de conclusie moeten zijn, hè? Dat, dat er dus niet alleen maar uh, mannelijke nakomelingen waren, maar ook vrouwelijke. Dus, uiteindelijk nou, toch, daar gaat, dus gaat het uiteindelijk, uiteindelijk om. om. Ja, ja, ja. ja, ja. dat okay. zou het antwoord moeten zijn. Nou. En had je nog een antwoord. Ja, dat gaat over die chameleon. Mm -hmm. uh, dat, dat, dat heeft te maken met, uh, nou, dat noemen ze camouflage in de dierenwereld. Er zijn verschillende dieren die om te overleven natuurlijk uh, zich aan de omgeving aanpassen... Maar bij de Kelp Chameleon lijkt dat uh, net iets anders te zijn. Die kan dat uh, in plaats van uh, door toeval willekeurig doen door zich aan de omgeving aan te passen. En dat, dat heeft wel te maken met het feit dat hij door, de, door zijn ogen die kleuren waarneemt. En doordat hij dat doet uh, zenden bepaalde zenuwen boodschappen naar de hormonen uit die daarop reageren. En dat uh, prikkelt weer de, de pigmentdragende cellen in zijn, uh, zijn lichaam. Dat noemt men uh, chromotoforen. En die leiden ertoe dat hij dan de kleur van de omgeving aanneemt. Dus daar kan hij voor kiezen. En dat is wel mooi. Ja, dat is heel mooi. Want Ik... dat is bij, bij weinige andere dieren mogelijk. Kijk, een zebra die heeft strepen, die past zich aan aan de omgeving van de bomen. Door de strepen de, uh, is, is die minder zichtbaar en veilig. Maar bij de chameleon, die kan dat uh, door zijn kleuren aan te passen aan de omgeving... Uh, zelf een beetje sturen. Ja, ik vind het, ik vind het mooi. Ik denk ook ik ja, altijd... er moet toch een moment komen dat je dan... S ochtends in je auto stapt en dat je dan kunt zeggen... nou, vandaag ga ik niet in het rood, maar in het blauw. En dat je je auto op blauw zet. Ja, zoals, ja, zoals die boot in de chameleon, eigenlijk. Ja, ja, ja, ja inderdaad. Een andere lichtval, een andere kleur had. Nou ja. Ja, ja. Nou, dan had je ook nog een vraag, Herman. Ja, een hele, misschien een hele simpele vraag, maar... We eten in de wintertijd wel eens uh, ertessoep. Ja. En dan vroeg ik me af, waarom noemen we dat nou ook snert? Waar komt dat woord snet vandaan? Oh ja. Hmm. Daar loop ik al een tijdje mee en ik denk... Nou, als ik uh, een keer een nacht wakker ben, dan ga ik het afstuit vragen. Nou, ja, en dan weet ik het gelukkig niet. Maar misschien is er iemand die luistert die het of weet... of een etymologisch woordenboek naast het bed heeft liggen. Die zijn er. Dus die kijkt dan okay. even bij Snert en belt naar 0800 1121. Ik ga mijn best doen, ja, Herman. Ben... Oké, okay, dank je vriendelijk. Ja, bedankt voor je bijdrage. Goeiedag nog. Ja, oké. Okay. Dag. Dag. Paula. Ja, ja. Hallo. Even uh, als ik vraag. Nee, als ik mag reageren nog op de oude Abraham. Ja. ja. Uh, ik hoorde toevallig net vandaag op de radio dat uh, oude mannen misschien wel de oorzaak zijn van. Autistische en uh, kindertjes met HD, ADHD en zo. Ik weet niet ja. of je dat uh... Ja. <laughs> maar goed. Hè, ja, dan, dat zou dan, dan zou die met, uh, op een gegeven moment op zijn 930ste ook eens een keertje zijn verantwoordelijkheid moeten nemen. Ja, dus dan zijn die, lopen ze al heel lang uh, rond, die uh, snelle mensen en de autistische. <laughs> ja. <laughs> dat is dan niet van deze tijd. Maar goed. Nee, mijn vraag is. Het uh, zijn eigenlijk twee vraagjes in één. Mag dat? Nou, de eerste gaat eigenlijk over uh, kippenvel. Mm -hmm. En de tweede gaat over zweepslagen. Ja. Nou, waar zal ik mee beginnen? Nou, als de eerste over kippenvel gaat... dan beginnen we met die over kippenvel. Oké. Okay. Nou, je hebt de kippenvel... dat krijg je van de kou. Mm -hmm. hè? Mm -hmm. En je, hebt, je kunt ook door emotie kippenvel krijgen... als je hele mooie muziek hoort en zo. Ja, ja. Nou heb ik zelf wel eens ervaren... Uh, dat het me als het ware overkwam... zonder dat ik nou echt van begin tot het einde... naar hele mooie muziek zat te luisteren. Ik was aan het afwassen, loopde loopt de kamer in... en ik hoor bepaalde flarden van muziek... en ineens vliegt daar kippenvel over mijn armen. Hm. En dat komt bij mij bijna over... alsof het een chemische reactie zou zijn. Uh, als er bepaalde tonen van muziek samenvallen... dan ontstaat vanzelf die, dat kippenvel... Ja. Ik weet ja. niet of je dat zelf wel eens ervaren hebt, maar het lijkt bijna op een truc. En ik vraag me af of componisten daar eventueel ook wel eens gebruik van zouden maken. Oh, ja. Net zoals uh, ja, Bach bijvoorbeeld, die, uh, die was ook een halve wiskundige geloof ik. Het schijnt ook met elkaar te maken hebben. En misschien dat je die chemische reacties, als je dat weet... ook wel uh, door een bepaalde truc op kunt wekken. Nou, dat vind ik, zou ik gewoon grappig vinden om te weten of dat inderdaad ja. uh, zo is. En mijn tweede vraag is eigenlijk... Uh, um, ken je dat, een, een, een zweepslag dat je in je nek... Oh, niet in mijn ja, nek, dat... wel in mijn kuit. Oh, ja, ja, je, je, ja, je kunt inderdaad... Ik heb het ook al eens in mijn grote pijn, dat je ineens... Zo, dat er een knal door je teen gaat. Maar als je het in je nek hebt... Ja. Dat is dus de, wat de artsen een zweepslag noemen. Oh. En uh, ja, dat, oh, dat, dat, dat voelt ook. Dat, nee, nee, nee. nee. Oh. Want ik, krijg, ik heb dat met enige regelmaat. En het is zelfs oh, ja. zo naarmate ik ouder word... Ja. Dat ik het vaker heb. En dat is dan echt... Uh, dan krijg je een knal door je nek. Links of rechts. Hmm. En dat voelt inderdaad als een zweepslag... met ook echt de napijn ervan. Dat, je echt dat is gloeiend heet, echt. Oh. Dus niet alleen maar dat je zegt... Uh, uh, uh, zoals in je kuit of in je, wat ik dan heb wel eens in mijn teen... maar zo'n knal. Maar echt een, een knal door je nek. En dan hou je een heel heet gevoel... en dat ept dan langzaam weg. Oh. Dus ik oh. denk vandaar de naam zweepslag. Maar waar komt dat nou vandaan? En... Is er eventueel, ja, moet je misschien bepaalde bewegingen niet maken. Of, of juist uh, veel draaien met je hoofd. Omdat je dan, dat weet ik niet. Mm -hmm. Dat zou ik willen weten. Uh, nou, Oké. Okay. Maar is dat een zweepslag? Want ik heb ooit een keer een spier in mijn kuit gescheurd. Ja? En dat werd ook een zweepslag. Werd dat een zweepslag genoemd? Ja. Ja? Ja. Ik heb altijd begrepen dat het de, dat de met een zweepslag, dat dat de slag in je nek is. Ja. Maar misschien is, bestaat die ook elders. Maar ik weet niet of jij in je kuit dan bijvoorbeeld ook... echt zo'n he, hele hete pijn nog daarna die dan zo langzaam weg hebt. Maar echt heb ik het over hete pijn. Ja, maar we hebben het wel over iets verschillends. Want ik had gewoon echt een spier gescheurd. Dus dan kun je gewoon echt weken niet goed lopen. Zeg maar. Dus ja, dat is wel ja, iets dan anders, is anders dan wat jij beschrijft. Maar goed, misschien ja, is er iemand... Ja. Uh, want het ik, ik, gevoel komt me wel bekend voor. Dus als iemand daar meer over weet... dan kan diegene gewoon bellen naar 0800-1121. Ja. Dus ik ga op zoek naar ja, zweepslagen andere... en kippenvel. Ja, zowel bij <laughs> als Van de Kou. Waar komt het vandaan? Ja, precies. Dank je wel, hè. Oké, okay. bedankt hoor. Ik blijf aan de lijn, ja? Oké, okay. ja, dus, is goed. Wat is het lijn. beste? Nee, ik zou gewoon ophangen, Paula. Ja, oké. Ja, ja. oké. Okay. Via de radio luisteren. Ja. Ja. De ja. luistercijfers weer stijgen. Dag Paula. Raymond. Goedemorgen Astrid. Goedemorgen Raymond. Ik had een vraag. Uh, van de week was die grote speurtocht in Nederland en Duitsland... naar die twee vuurgevaarlijke verdachten. Ja. Die man en die vrouw. Ja. En dan wordt er een zogeheten klopjacht georganiseerd. Ja. Komt, dat, uh, komt die term van de politie, komt die term van de media, waar komt die term vandaan? Oh ja, en wie klopt er dan? Ja, het is niet Sinterklaas. Nee, dat is raar eigenlijk. <laughs> dus vandaar mijn vraag, ja. waar komt de term klopjacht vandaan? Ja. Het, het lijkt me bijna dat er in de jacht iets is dat ze kloppende geluiden maken om het wild op te jagen of zo. Ja, daar zat ik dus ook aan te denken. Dieren, ja, maar. Ja, maar dat schiet in dit Waarom geval denk ik een, niet op. Ik heb een keer vang. aan mensen gerefereerd. Ja. Hmm. Ik weet niet of iemand daar een antwoord op heeft. Nee. Is er, is er vaak aan gerefereerd? Want ik heb de term niet voorbij horen komen. Maar dat komt soms ook als je er niet op let, dan lijkt het net alsof je het ook niet hoort. Nou ja, ik heb van de week een keer. Uh... Of uh, ik heb van de week het, uh, ja, het hele gebeuren zitten volgen. En uh, ja. ja de term komt regelmatig voorbij in de ja, politie, media. Uh, ja, dat toch ja, over wordt klopjacht wordt kapjacht, gesproken. Dus, ja. uh, en waarom heb je het zitten, zitten volgen? Ja, het interesseert me dus. Uh, ja, toch hè? Ja, eigenlijk wel. Maar wat is dan hetgene dat je interesseert eraan? Nou ja, überhaupt, uh, ik volg uh, politie, brandweer, ambulance al jaren. Dus, oh uh... nee, je hebt toch niet de scanner, hè? Uh, vroeger wel, maar ik ben <laughs> zelf ook brandweerman geweest, dus... Uh... Oh ja, dan mocht het. En <laughs> ja, dan mocht het. Nera, ja. Mogen is één, uh, ja. hebben is twee... Uh... Maar ja, je kunt tegenwoordig uh, via internet uh, van bijna alles op de hoogte blijven. Dus, uh, is ook zo. Je kunt tegenwoordig op Twitter gewoon zien waar je anders dan uh, met, heel, met heel veel moeite op af moet stemmen. Ja. Ja. Aha. Ja, vroeger <laughs> was het echt van, uh, ja, wat... Je hoort toeters en bellen in de stad. Oftewel, mm, sirenes is uh, van, uh, ja, wat gebeurt er in, uh, in uh, ik noem maar wat, in, uh, in ja. Nederland. Uh, en nu is het van uh, één klikje en, uh, oh, daar is brand. Ja, dat is wel fijn. Je hebt het adres en, en de bewijzen spreken de naam van de bewoners erbij. Dus, uh... Ja, dat is dan weer wat minder. Maar ik, nee, ik heb dat ook. Dat je nieuwsgierigheid wel onmiddellijk. Uh, ja, dat je daar onmiddellijk iets mee kunt. In plaats van dat je vroeger er naartoe moest. Ja. En dat is dan weer ramptoerisme. Is dus ook weer niet goed. Nee, precies. Ja. Nou, uh, ik, ik ga op zoek naar de betekenis. Of eigenlijk de oorsprong van het woord klopjacht. Nou, dan uh, wacht ik het af en. Uh... Ik uh, hoop dat er iemand telt. Ja, vraag me af waar het vandaan komt. Ja, precies. Dankjewel, Raymond. Graag gedaan. Doei, goeienacht. Hoi. Gelijk. Hoi. Hoi. John. Ja, hallo, afzonderlijk, John. Hallo. Uh, ik had een vraagje over. Uh, mijn zoon zat verleden week op RTL4 te kijken op uh, Teletext. Ja. weerbericht. En er stond daarbij, uh, bijvoorbeeld op maandag of zo, uh, regenkans: uh, 30% van niet en 50% van wel. Dat kan toch niet? Je is toch 100% een dag? Ja, of 20% om 70% droog op uh, regen, weet je wel. 20% kans op droog, uh, 70% kans op regen. Dat klopt toch niet? Dat kan niet. Ja, dat staat toch echt. Ik heb het echt gezien, pagina 195, van <laughs> Ja, ik vond het ook zo raar. Wacht even. Denk, wat is dit dan? Dat kan niet. Dus 20% kans op droog en 70% ja. kans op... Ja, maar het ja, is dus natuurlijk ongeveer. Niet. Ja, dat klopt toch niet? Het is 100% een dag. Dus die dag heb je dan 30% of 70%? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, He? nee. Ja, die regenkans is 100% en 30% kans dat het niet valt en 70% kans dat het zo nou valt, toch? Nee, het, nee, nee, nee, je hebt 70% van de dag kans op regen... En 20, 20, 70% van de dag gaat het regenen. 20% van de dag is het droog. En, en dan hou je 10% over voor... Um, dat weten we nog niet. Ja, precies. Dat is dan raar. Nee. is niet ja, raar, toch? Nee, ik, ik, vind het, ik vind het wel raar. Je gaat altijd uit van iets wat 100% is. Altijd. Do ja, toch? Ja, nee. Ja, dat weet je helemaal niet meer. Nee, nee, nee, nee, nee. Nee, maar, nee. maar je dag bestaat natuurlijk uit 24 uur. Ja. Dus als het dan... Ja, dat 100, de dag is 100% dus. Ja, ja maar dan kan, als, het, als die 24 uur 100% is... dan kan het toch 20% van die 24 uur droog zijn... en 70% van die 24 uur regenen? Ja, als het dan, 30, als het dan 20% droog is... is het toch automatisch weer 80% nat... Nee, want 10%, 10 varieert of je in Harder Grijp zit of in uh, gaat. Ja, dat, dat, dat, dat klopt. Dat weet ik ook. Dat hadden ze altijd. Maar dus, dat, bijvoorbeeld met de hete ook zei ja, ze altijd bijvoorbeeld 10% kans op regen. En golf, ja, ja. Dat weet ik Maar ik vind, ik, vind het raar. ik vind het raar. Het is een rare manier van communiceren in ieder geval. Nou ja, dat klopt gewoon niet. Maar dat, wat, dat klopt dat wel. wel. Ja, nee maar ik begrijp het. En uh, ik, ik begrijp ook dat je ja. mij, uh, op mijn antwoord niet zit te wachten. Dus we uh, uh, hopen dat er nog nee, iemand nee, met verstand ja, komt. Ja, juist wel, hoe eerder, hoe beter. Nee, maar volgens mij is die 10% varieert gewoon nog een beetje. En dan nog gaat het om verwachtingen en niet voorspellingen natuurlijk. Ja, dat klopt. Ja, ja. Dat je het altijd uh, nooit zeker weten. Maar goed, als er dan nog dan iemand dan met wel, een nou. beetje meteorologische begaafdheid kan bellen... naar 0800-1121, houden we ons aanbevolen. Dankjewel, Sean. Okay. En nou het nieuws. Oh, dat... Okay. Nee, nog, nog zes seconden. En dan het nieuws, okay. ja. Doeg. Doei, doei. Doeg. En nou het nieuws. Nachtzuster, een programma van Max.